4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama ziet nadrukkelijk een rol weggelegd voor Egypte om te bemiddelen in het conflict tussen Israël en Hamas op de Gazastrook. Obama belde met de Egyptische president Morsi. Egypte heeft zichzelf opgeworpen als bemiddelaar om te onderhandelen over een staakt-het-vuren. Obama sprak telefonisch ook met premier Netanyahu van Israël en riep op tot een snel einde van het conflict. Maar benadrukte ook dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Netanyahu heeft Obama bedankt voor de Amerikaanse steun... bij de ontwikkeling van het raketafweersysteem... dat al honderden raketten, die werden afgevuurd vanuit de Gazastrook... onschadelijk zou hebben gemaakt. De VS hielp met de ontwikkeling van dat systeem. Iran kan mogelijk binnen enkele maanden genoeg materiaal produceren... voor een kernwapen. Het land staat op het punt het aantal centrifuges... dat verrijkt uranium kan produceren te verdubbelen. Dat staat in een rapport van het Internationaal Atoomagentschap. Het West is ongerust over de toenemende capaciteit en is bang dat Iran een atoombom maakt. Iran spreekt dat tegen. Het atoomagentschap vindt ook dat inspecteurs zo snel mogelijk toegang moeten krijgen tot een militair complex in de buurt van Teheran. Daar zijn mogelijk testen gedaan, waarna bewijsmateriaal zou zijn vernietigd. Het telefoonnummer 144 red en dier is in een jaar tijd 180.000 keer gebeld. Daarvan hebben 48.000 meldingen, bijna een kwart, geleid tot actie van de politie of dierenbescherming. Hoewel de fulltime dierenpolitie is afgeschaft, bestaat het meldpunt nog wel. En voorziet het volgens de politie duidelijk in een behoefte. 146 agenten hebben hiervoor een opleiding gehad. Het weer nog vannacht droog en temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend, in het oosten, eerst zon, later overal bewolkt. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Het is weer zover. De jaren vliegen voorbij. Jawel, de grote intocht van Sinterklaas staat weer voor de deur. Later vandaag gaat het allemaal gebeuren. De pakjesboot die zal straks rond een uur of kwart over twaalf... aanmeren aan de Roerkade... waar de Sint en de pieten zullen worden ontvangen... door de waarnemend burgemeester van Roermond. Een mooie aanleiding voor Woord om een Sinterklaas-verhaal op te zoeken... Ruim een halve eeuw geleden, eind jaren 50, begin jaren 60, luisterden iedere woensdag en vrijdagavond om vijf voor zeven de Hollandse kleine koters naar de radio. Ze onderbraken hun spel voor Paulus de Boskabouter. Negen jaar lang, van 1955 tot 1964, heeft de VARA Radio in totaal 717 afleveringen uitgezonden over deze kleine held in bos en veld. Samenstelling Jean Dulieu, die ook bijna alle rollen speelde. Voor velen een zogenaamd lieu de mémoire, Paulus de Boskebouter. Helaas zijn alle opnamen gewist, want uitzendbanden waren in die tijd heel erg duur. In 1989 echter doken uit diverse bronnen afleveringen van Paulus de Boskabouter op. Vaders bijvoorbeeld die voor hun kinderen Paulussen hadden opgenomen van de radio op hun bandrecorders. En die gaven deze aan de VPRO. In totaal kwamen er 129 opnames boven water. En die werden gerestaureerd en heruitgezonden vanaf februari 1990. En die heruitzending leidde tot een ware Paulus-hype. Paulus' boeken werden opnieuw uitgegeven... en de Paulussen verschenen ook op geluidscassettes. Eén van de weer opgedoken verhalen is Paulus als hulp Sinterklaas. Uitgezonden in november en december 1962 de timing van de serie... Ja, die kwam even in het gedrang door het overlijden van um, prinses Wilhelmina. Dat was op 28 november 1962. Dus de uitzending van die dag kon toen natuurlijk niet doorgaan. De zesde en zevende aflevering werd samengevoegd en ingekort. En uitgezonden op de vrijdag erop. Om dan vervolgens op tijd klaar te zijn met de serie voor 5 december. Maak u op voor mooie herinneringen. Luistert u naar Paulus als Hulp Sinterklaas.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 Straks verdwaal ik nog in mijn eigen bos. Moes, daar stoot ik meteen. Waartegen? Tegen een boomwortel. Oh, oh, wacht dus die boomwortel ken ik. Daar ben ik al meer tegen gewandeld. Dan kan ik nooit ver van mijn eigen boom af zijn. Dat laatste eentje zal ik maar even hardlopen. Dan ben ik er gauw. Daar gaat hij hoor. oh, o, oh, oh, meneer, wat, wat was dat? Wat, wat, wat was dat voor een verschrikkelijk geluid? Ik sta gewoon te trillen op mijn kwaalterm Juist als Paulus weg wil stormen, de duisternis in, loopt hij pardoes tegen iets op.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 Dan pakt Paulus Sint-Nicolaas bij een slip van zijn mantel en gaat hem voor naar zijn boom. Als ze bij de kabouterboom aankomen, geeft Paulus een voorzichtig rukje aan de mantel. Ja, we, we zijn er, Sint-Nicolaas. Maar wat ik zeggen wou, moet dat grote beschimmelde beest ook mee naar binnen...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 Ik geloof niet dat ik ooit zo heerlijk gesmuld heb. Mooi zo. En uh, houdt die van bosbessen Ik wel, Paulus. Prima bosbessensap. Kabouters weten wel wat lekker is. Lieve help, dat is waar ook. Dat grote bloesbeest. Daarbuiten, dat wil vast ook wel wat eten. Uh, wat vindt hij lekker? Alleen maar schimmel? <lacht> nee, Paulus, het is wel een schimmel. Maar schimmel eten doet hij nooit.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 Schimmel laat een dankbaar gesnuif horen en Paulus witte weer gauw naar binnen. Ziezo, dat is tenminste achter de rug. Hij is wel heel erg groot, hè? Maar, zit uh, sint Nicolaas, mag ik nu ook wat vragen? <middels> Maar op opeens krijgt hij een goed idee. Hij springt op, holt naar zijn kast en haalt er een spiksplinternieuw pijpje uit. Hebt u nou zo'n strekje in een pijpje te bak? Ik heb dit pijpje zelf gemaakt, van een kastanje, ziet u. Misschien wilt u het wel hebben... Ik krijg niet vaak cadeautjes. Daarom zou ik dat pijpje graag willen hebben. Ik ben er heel blij mee en ik zal het zuinig bewaren. Maar hoe zit dat nou? Ik zie aan je neus dat je me een heleboel wilt vragen. Zou je er niet eens mee beginnen? Oh ja, wat graag. Wat, wat, wat is Spanje voor een ding? En, en waarom gaat u steeds op reis met dat grote schimmelbeest? En, en waarom blijft u niet rustig thuis als u al zo oud bent? In, in plaats van zulke geweldige reizen te maken? En, en, en waarom? Nou, nou, nou, niet alles tegelijk, Paulus. En dan begint Sint-Nicolaas te vertellen over alle kinderen die ieder jaar weer naar zijn komst uitzien, over alle cadeautjes die klaargemaakt moeten worden, over de grote boeken waarin staat aangetekend welke kinderen braaf en welke stout zijn geweest over Zwarte Piet, de trouwe knecht... en over Schimmel, die met Sint-Nicolaas op zijn rug over de daken stapt... en meeluistert naar de Sinterklaasliedjes die in de huiskamers gezongen worden. Oh, ik heb er een droog keeltje van gekregen. Jonge, jonge, wat een verhaal. En doet u dat nou ieder jaar? En verveelt dat nou nooit eens? Dat verveelt nooit. Altijd verlang ik weer terug naar al die kindertjes die zo mooi zingen kunnen... En ik verheug me nu alweer op hun verheugde gezichtjes. Maar, maar, de dieren dan? Daar heb je natuurlijk groot gelijk in. Die willen ook wel eens een cadeautje hebben. En de kabouters? Oh, oh, oh, denkt u alstublieft maar niet aan die kabouters. Die zouden u graag willen helpen, als dat mogelijk was. Helpen? Oh, dat is nog zo gek niet. Als ik maar een enkel hulp Sinterklaasje kon krijgen, dan waren we uit de brand. Een enkel hulp, Sinterklaasje, maar... zeg eens, zeg eens, Paulus... zou jij er niet voor voelen om hulp, Sinterklaas, te worden? Ik? Ik? Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat meent u toch niet? Ik kan toch zeker niet... Nee, dat gaat echt niet, dat is onmogelijk! Waarom zou dat onmogelijk zijn? Omdat ik Paulus ben. Ze kennen me allemaal als Paulus de Moskemouter. Daar zal ik wel voor zorgen... Niemand hoeft te merken dat je maar een hulp, bent. Vertrouw maar op mij. Ik zal Zwarte Piet naar je toe sturen met een mantel en een staf en een meter. Alleen, ik hoop niet dat ik je daarmee beledig, Paulus. Maar dat baardje van jou, dat is wel wat kort, hè? Veel te kort, Sint-Nicolas. Ik heb maar een miserig klein kabouterbaardje. Als je het niet erg vindt, zal ik je ook een baard sturen. Een lange. Dan zal jij er zonder twijfel net zo waardig uitzien als ikzelf. Ja, kijk eens, ik vind het natuurlijk geweldig, hè. Een reuze eer is het, dat staat vast. En ik hoop heel erg dat u geen spijt zult krijgen... en dat ik in staat zal zijn om u behoorlijk te vervangen. En voor de dieren... Voor de dieren zal het een onvergetelijke Sinterklaasavond worden. Want natuurlijk zal ik er ook voor zorgen... dat er een grote zak met cadeautjes en lekkers wordt gebracht. En dat mag jij dan allemaal verdelen. Oh! Wat fijn, Sint-Nicolaas. Wat zal dat een reusachtig mooie avond worden. En wat zullen de dieren het prachtig vinden. Ik, ik, ik vind het een reuze idee. Ik, ik kan wel dansen van geluk. Mag ik even? Paulus huppelt door zijn kamertje als een losgebroken veulen... en Sint-Nicolaas zit er lachend naar te kijken. De goede heilige begrijpt best dat het boskaboutertje helemaal overstuur is... door al die mooie vooruitzichten. Hij laat hem er ook maar even uitdollen... tot het Paulus te binnen schiet dat er nog een heleboel besproken moet worden. Hij gaat dan weer op zijn stoeltje zitten, tegenover Sint-Nicolaas... en stelt eindeloos veel vragen. Ja, want ik moet natuurlijk van alles weten om straks geen mal figuur te slaan. Denkt u dat ik net zo statig kan lopen als u? Met een beetje oefening zal dat best gaan, Paulus. Mooi, fijn. Maar, maar mijn stem, iedereen zal mijn stem herkennen. Die stem zal je dus moeten verdraaien, Paulus. Wanneer je eenmaal zo'n mooie mijter op je hoofd draagt... zal je merken dat je vanzelf al anders begint te praten... Maar die meter zou die me niet veel te groot zijn? Ik heb nog wel een meter uit de tijd dat ik zelf nog maar een klein klaasje was. Die zal je waarschijnlijk precies passen. Er is nog heel veel voor mij te doen en ik moet dus weer verder. Als jij me wilt wijzen hoe ik rijden moet... Natuurlijk doe ik dat, dat komt in orde hoor. Ik zal met u meegaan tot de rand van het grote bos. Dan kunt u niet meer verdwalen. Nou, eens even kijken hoe het met de mist is... Nou, dat, dat, dat gaat gelukkig. Het is al aardig opgetrokken. Ik kan uw paard nou duidelijk zien staan. Tjonge, huh, jongen, jongen, wat een groot beest is dat. Wil je nu even helpen, duwen, Paulus? Ik moet de boom weer uit. Jazeker, hier ben ik alweer. Voorzichtig aan maar. Eerst het hoofd. Ja, dan schouders. Nou, nog een klein zetje. Ja, het is weer gelukt. Hier is uw meter en hier is uw staf. Sint-Nicolaas bestijgt zijn trouwe schimmel... En na enige aarzeling neemt Paulus het aanbod aan... om op de paardenrug te komen zitten voor Sint-Nicolaas. Dan rijden ze zo door het grote bos. Sint-Nicolaas met een tevreden glans in zijn oude ogen... en Paulus trots als een pauw. Het is maar goed dat alle dieren zich vanavond schuilhouden. Niemand ziet gaan. Niemand vermoedt iets van de belangrijke afspraak die vanavond gemaakt is. Aan de rand van het bos nemen ze afscheid van elkaar. Paulus staat nog lang te kijken in de mist... Als zijn Nicolaas en zijn schimmel al ver weg.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 Ik? Van Sint-Nicolaas gehoord? Als wijze raaf heb ik vanzelfsprekend over Sint... Uh, Sint... Uh, uh, hoe zei je ook weer? Sint-Nicolaas! Oh, oh ja, Sint-Nicolaas, ja. <laughs> die heb ik heel goed gekend. Dat is fijn. Dan weet je zeker ook wel precies wanneer hij jarig is, hè? Uh, jawel, natuurlijk weet ik dat heel precies. Uh, uh, maar wacht, uh. ik moet eventjes op mijn rug krabben. Ja, ben je nou nog niet klaar met krabbersalemboom? Zeker, zeker. Ik ben ik, klaar. Ik, ik, uh... Maar ik vroeg wanneer Sint-Nicolaas jarig was, weet je nog wel? Oh, oh ja, dat vroeg je. Uh, laat eens kijken. Dat was eh... Uh, hm, dat was eh... Uh, was dat niet in de maand mei? Nee. Ik stond erbij toen hij uh, uit het ei kroop, hè. En toen hij nog maar een heel klein raafje was, kwam hij vaak bij me spelen. Uh, een raafje?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 En dan ziet hij opeens Pluim de eekhoorn zitten. Pluim doet erg opgewonden. Hé, hey, Pluim, wat is er met jou? En waarom doe je zo geheimzinnig? Het je toch stil, Paulus, en verstop je meteen tussen de struiken. Er is een mens in het bos, een piek er nog wel. Kijk, daar zit hij. Maak dat je wegkomt, voordat hij het te pakken krijgt. Meteen verdwijnt Pluim zelf hals over kop in een boomkruim. Maar Paulus vlucht niet, dat kan je begrijpen. Paulus weet wel wie dat pikzwarte mens is. Dat kan niemand anders wezen dan Zwarte Piet, de trouwe knecht van Sint-Nicolaas. hoer, is die kleine kabouter waar? Ja, Zwarte Piet, hier ben ik. Hier kom ik al aan. <laughs> Daar is zijn. Jij, die kleine kabouterman die mooi pijpje heeft gedoet aan Sinterklaas. Ja hoor, die ben ik. Prachtig moet Pipje dat, Zijn Z'n niet van cadeautjes krijgen op zijn jaardag. Ik handgeef geven jou hier. Uh, ja Piet, dat is heel vriendelijk hoor. Ik zou jou ook wel een hand willen geven, maar je bent zo zwart. Niet hinderen dat, ik jou toch handgeven. Geef het niet af? Nooit, zwart dit niet afgeven, nooit niet. Mag ik je dan een pinkje geven? Dat best zijn, jij geven Piet pink. Alsjeblieft, hier is dan mijn pink. Maar een beetje griezelig vind ik het wel. Ja, <lacht> jij dan niet enige zijn die zwaar Piet griezelig vinden. Maar Piet geen doen nooit niet. Piet groot, braaf Piet zijn. Jij nog wel zin dat Piet niet afgeven? Ja, ik zie het hoor, mijn pinkje is nog helemaal schoon. Wow, dan jij nou goed kijken, heel best naar prachtig, mooi groot zak vol cadeautjes. Hè? En hier zijn pakje, en hier zijn nog een pakje. Ik jou dit alles handig en over uit naam van Sinterklaas. Oh, wat geweldig. Wel bedankt hoor Piet. Ik zal het allemaal heel goed opbergen en ervoor oppassen dat de dieren niks te zien krijgen voor het Sinterklaasavond is. En het is dus allemaal toch echt waar? En ik mag heus voor hulp spelen? Jij speelt een mooi groot klein hulp voor die dieren. Jij veel jouw best groot goed doen en niks vergeten zullen. Ja, ik zal heus proberen om overal aan te denken. Maar ga jij nou niet even mee naar mijn boom om wat lekkers te eten? Maar ik niet eten lekkers van kabouters.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 Dank je wel, hoor. En doe vooral de groeten terug. En zeg maar als klaas dat ik hoop dat hij een erg prettige verjaardag zal hebben... en dat ik reuze mijn best zal doen. En weet je nou welke kant je uit moet? Niet verdwalen, hoor. Zwaar, die overal weten wat goed best doen en niet vergeten. Paulus blijft alleen achter met al zijn pakjes en met de grote zak vol cadeautjes. Oh wat is dat allemaal spannend, hè?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 Dat op te smikkelen, kijkt hij benauwd om zich heen. Gelukkig ziet Paulus nog nergens een snuit of snavel verschijnen en dat stelt hem wel gerust. Ja, ik kan die laatste pepernoten ook nog wel even soldaat maken. Nee, er komt gelukkig nog iemand aan. Hop. In de zak van Sinterklaas zit een heleboel lekkers. En dat lekkers kan je door het hele bos ruiken als je daar de geschikte neus voor hebt. Diep in het konijnenhol van Wipper beginnen vier konijnenneuzen zenuwachtig op en neer te gaan. Verderop, onder een berg dorre bladeren, snuffen vier onrustige egelneusjes. En zelfs tot in het stoffige huisje van Gregorius dringen de heerlijke geuren door uit de zak van Sinterklaas. Gregorius is er al in geslaagd om één oog helemaal open te doen. Aan het tweede oog is hij nu juist begonnen. Zijn vrouwtje Rosa ligt ongedurig te voelen en kan ieder ogenblik wakker worden. De vijf kleine dasjes zijn al klaar wakker en likken zich de snuitjes af. Maar van dat alles weet Paulus nog niets. Hij heeft juist de laatste pepernoot in zijn mond gestoken... en nu wrijft hij over zijn buikje dat vol pepernoten zit. Ja, ik had nog nooit pepernoten geproefd, maar ik kan ze iedereen aanraden. Maar nou, nog eens even rondkijken. Niemand ziet me. Tot dusver valt het allemaal best mee. Dat spelen voor hulpzitterplaats is minder moeilijk dan ik verwachtte... Maar nou moet ik toch eerst al die pakken naar huis brengen. Uh, ik zou dolgraag even willen kijken hoe alles eruit ziet. Eerst moet ik de hele zaak veilig en wel in mijn boom hebben. Ja, vooruit Paulus, aan de slag. Jongen. oh, het is die zak zwaar zeg. Oh, maar dat is moeilijk hoor, als dat maar lukt. Ik, ik, ik kan alleen maar stroppelen. En het is nog een hele eind naar mijn boom. Als ze me nou maar niet zien gaan. En dan ziet Paulus ze aankomen. Wipper en Woelebasje en Hipje en Hupje komen uit het konijnenhol springen. Prikkeprik en Ietje en Pietje en Sprietje kruipen onder de dorre bladeren uit. Gregorius en Rosa en de vijf kleine dasjes waggelen slaapdronken tevoorschijn. En daar is Pluim, de eekhoorn ook al, en Pak en Gap, de brutale eksters. Van alle kanten ziet Paulus rusteloze vriemelneuzen opduiken. Dan begint Paulus te rennen. Het lijkt onmogelijk om zo hard te rennen met zoveel pakken op je rug. Ja, het is onmogelijk onmogelijk. Ze mogen me niet te pakken krijgen vooruit. Paulus, Lopen op met je kan. En pas op dat je niet struikelt, want dan is alles verloren. Daar is mijn boom. Gelukkig. Ik haal het nog eens, bro. Ja, ik heb het gehaald. Ja, Paulus heeft het gehaald. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Want voor de boom van Paulus verdringen zich nu wel twintig dieren... die er allemaal heel hongerig uitzien... en blijkbaar niet van plan zijn om weg te gaan... voor ze de herkomst van al die heerlijke geuren hebben ontdekt. Paulus luistert niet naar het kloppen en bonzen op zijn deurtje... want hij moet er eerst voor zorgen dat alles uit het gezicht is. Aastje, repje, vliegt hij zijn laddertje op... bergt de pakker in zijn slaapkamertje... verstopt het lange pak waar de staf in moet zitten tussen zijn tuingereedschap... en pas daarna gaat hij met een heel onschuldig gezicht de deur openmaken. Ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Waarom staan jullie allemaal zo te dringen? ik heb het hier hem Jij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 Ze gaat ik niet al. Al naar boven. Ik nee, dacht er niet aan. Het is mijn voorraadkamer. Nee, er hebben jullie niks te maken. De vrouw. Ik dacht niet te slapen om te Dit is een zeer benauwd ogenblikje voor Paulus. Blijkbaar zijn ze allemaal wild geworden door de lekkere geuren en ze doen vreselijk opdringerig. Gregorius zwaait zelfs dreigend met zijn voorpoten. Maar gelukkig gaat dan opeens de deur open en komt Ooguburu binnenstappen. De oude uil kijkt met zijn vurige rode ogen heel eventjes om zich heen. En op hetzelfde moment is het overal muisstil. De dieren proberen achter elkaar weg te kruipen. En hij wordt onder die vurige uilenblik net zo verlegen als de rest van het gezelschap. Goedenavond. Wat ja, is hier aan de boot? Oh, niks bijzonders. Gewoon op bezoek. Ja, dat zijn ja, we. Ja, zo is het nog, boerel. Ze zijn allemaal bij mij op bezoek, hè? Ik, ik, ik, ik, ik zou ze juist Sinterklaas liedjes gaan leren, zie je? Ah, hey, ja. Splintig kaas met rietjes. Dat is <lacht> heel lekker. Gregorius, zou jij nou eventjes gewoon? Dat lijkt mij ook beter. Wat bedoel jij met Sinterklaas liedjes, Spannend. Ja. Dat zou ik zojuist gaan uitleggen toen jij, uh, toen jij binnenkwam. Dan moet iedereen nou rustig gaan zitten en ophouden met snuffelen, want anders kan ik me niet verstaanbaar maken. Nee, niet met dat laddertje. Er gaat niemand naar boven toe. Oh, zo. Hm, ja. Zoals jullie allemaal wel zult weten, is over een paar weken Sint-Nicolaas jarig. Hm, waarom hou jij? Het klonk zo prachtig. Ik dacht dat... Daar is anders helemaal voor, in tegendeel. Als Sint-Nicolaas jarig is, dan krijgt iedereen geschenken en lekkers. En dan vieren we een groot feest. Sint-Nicolaas heeft mij beloofd dat hij dit jaar persoonlijk zou komen. Ja, of tenminste, uh, hij heeft mij gevraagd. Uh, ik bedoel, dat hij het zo verschrikkelijk druk heeft, hè. En dan kan hij niet zelf, maar een, een hulp Oh nee, daar zou ik me haast verspreken. Ik begrijp er nog helemaal en zeer weinig niet... van, Paulus. Komt Sint-Nicolaas nou wel, of komt hij niet? Niet? Ik bedoel wel, maar dat doet er nou niet toe. De hoofdzaak is dat we allemaal Sinterklaasliedjes moeten zingen. <lacht> want wie niet meezingt, krijgt ook geen cadeautje. Misschien wil Hugo wel zo vriendelijk zijn om de dieren die liedjes te leren. Jouw stem is mooier dan de mijne. Daar heb je en dan nogal wel zo tamelijk groot gelijk in, Paulus. En vanzelfsprekend wil ik graag zangles geven. Mooi zo, dat is dan afgesproken. Gaan jullie dan allemaal maar gauw met Uhuburu nee? dan ben ik van jullie af. Ik bedoel, dan kunnen jullie vrijdag aan de gang en ik zal jullie wel waarschuwen als het zo ver is. De dieren werpen nog een laatste spijtige blik op het laddertje dat naar het voorraadkamertje voert, maar stappen dan gehoorzaam achter Uhuburu aan naar buiten toe. Aulus slaakt een zucht van verlichting. Ook ditmaal is alles nog goed afgelopen.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 Het zou niet meer wel passen. Ja, hij past precies. Hoe is het mogelijk? het, het, het, het, het daar, de, de bruik past ook als gegoten. En waar is mijn spiegel? Ik moet mezelf even zien. Ja, nee, maar wat zie ik er nou deftig uit? En wat zit daar dan nou op? Oh, dat is de baard! dat is waar, ook Sint-Nicolaas vond mijn kabouterbaardje te klein. Wat een ding, hè? Wat een reus van een baard! Ik mag wel oppassen dat ik er straks niet over struikel. Ja. Paulus is nu meer baard dan kabouter. Maar het voelt niet zo prettig. Nee, hey, zeker niet. Ik heb nou twee baarden over elkaar hè? en dat is lastig hoor. Die ene kriebelt zo. Nou, of misschien is het die andere ook wel, dat kan ik niet zo goed uit elkaar houden. Maar het staat wel mooi. Oh ja, dat doet het. Wacht, ik zal nu alles nog eens even aantrekken. Precies zoals het hoort. Zo, de pruik op. Daar overheen de bijter. Ja. Oh, mijn snor zakt af. Ja, even mijn snor in de hoor. Ziezo, Is zit weer. En nou mijn mantel om. Zo... Uh, waar is mijn staf nou? Die help, die heb ik nog niet eens uitgepakt. Hier, in dat lange bakvoetje zitten. Ja, ja hoor, dat, dat, dat is... Oh, wat, dat valt me weiter. Wat is dat nog lastig, hè, om zo'n ding op je hoofd te houden. Nou ja, hij, hij zit weer. En nou niet te veel met het hoofd knikken. Oh, wat een schitterende staf, hè? Nu stapt Paulus voor zijn spiegel op en neer, een en al bewondering voor zichzelf. Hij doet zijn best om zo statig mogelijk te lopen, zonder over zijn mantel te struikelen.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 Buiten? Ik ben het Paulus. Oboeboe. Ik wil je een paar kleinigheden vragen. Of hm, uh, <küm> Komt het soms niet gelegen? Niet gelegen? Oh, oh jawel, natuurlijk wel oboeboe. Alleen uh, Je vindt het zeker wel goed dat ik binnen blijf hè? Het is zo eh... Uh, zo koud buiten. <küm> dat spreekt hier dan vanzelf Paulus. Blijf jij maar rust binnen. Maar jij vindt het dan zeker ook wel goed dat ik binnenkom, Want het is hm uh, Doe buiten. Uh, oh ja, ja dat zal wel. een, een ogenblikje gebeuren. ik kom zo hoor nog even geduld. ja ja ja ik kom er al aan. oh dan nou, dat nog. dat dat dat je zo. oh baartje. laat ik het allemaal. onder de tafel. Hè. ja ja ik kom al, al aan. zo. help. het is ik al. kom maar binnen hoor.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 Ik geloof dat je het een beetje verkeerd begrepen hebt. Die schimmel, dat is geen, uh, geen schimmel, maar een schimmel. Juist. Schimmel, dat zei ik toch ook? Ja, jij bedoelt schimmel, maar ik bedoel een paard. Hmm, een paard? Oeh, nou wordt het beduidelijk. Hmm, een paard is... Dus. Ja, nou zal je misschien vinden dat ik een hele buiten zeer malle oude, vergeetachtige ui ben. Maar de kwestie is poos dat ik niet precies meer weet... Wat voor een ding dat is, hè? Zo'n paard. Een paard? Dat is een groot wit beest. Met, met een zitterblaas op zijn rug. En hij maakt zo'n geluid, hè? De arme Oeboeru schrikt zo geweldig van dit onverwachte geluid. dat hij een luchtsprong maakt en met zijn uilenkop tegen de zoldering bonst. Oeh. Paus. Oh, neem me niet kwalijk, maar. het schrok mijn huilenhoedje... Dat, de...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 Wel Gelukkig, oh, oh, oh. die is ook weer weer. Oh.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 Maar vooruit, zo doen we dat. Het zal waarschijnlijk wat onduidelijk klinken, maar dat is dan mijn schuld niet. Dat komt omdat het daar binnen zo nauw is. Hoor, daar beginnen ze juist weer. Nou, goed, opletten allemaal. Hè. En, en tegelijk beginnen. Hè. Nou, eerst even de toon. Net tot... Ja, precies de toon. Nou, we kunnen helemaal net op, het wel. Eén, twee, een cent And the king of the sea, the judge of the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 wat ik de het is dat is precies in de heb ik gezegd. En goed op mijn rechterpoot want voor de van een beetje op de dan sinterklaasje, boller, boller, ja, dat gaat zeien. Ja. Alleen preghoorns, soms weer iets heel anders. Gregorius, jij moet hetzelfde zingen, wat wij zingen. Zou je eraan denken? Ja, ja, Ik zal het eens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 En van de egels loopt Salomo naar de konijnen... en naar de muizen en naar de dassen en de eekhoorns... en overal doet Salomo dat paard na. Paulus is nog niet eens helemaal klaar... als hij heel in de verte de eerste dierenstemmen hoort. Warmtide, hij, oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. Daar, daar komen ze al aan, hè? En mijn snoer zit scheef... en die rare grote baard wil niet goed blijven zitten...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 Goeie, ik is nog aan toe. Dat, dat had ik ook niet eens aan gedacht. Nou heb ik zelf geen schoentjes meer. Nou ja, niks aan te doen. Dan maar op kousen vond Daar komen ze aan. Hè. Ik moet waken dat ik weg ben. Waar is de stad, Hier is de Zie zo. En nou nog wat door. En daar holt de hulp Sinterklaas zijn boom uit... en verstopt zich nog juist bij tijds in de struiken. Gelukkig ontdekken ze geen sporen van Paulus. Dat is een hele geruststelling... want nu weten ze tenminste dat het paard bewaakt wordt. Nou, nee, niet van drengen jullie, hè? Dan, dan, dan gaan we gaan allemaal één voor één naar binnen toe. Hè? Ja, doen we op zijn beurt. Ja. Zeg, in de paard dat zal toch niet binnen staan, hè? Oh, Salomo, houd oh, toch op over dat paard. Ik heb je wel honderd keer gezegd dat dat paard niet meekomt. Maar Sint-Nicolaas is er nog niet toe, Nu Nee, dat vind ik. Sint-Nicolaas komt pas als we allemaal netjes bij elkaar zitten. Ik geloof dat we er allemaal zijn, hè? Is iemand er nog niet? Niemand niet?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 En iedereen vindt dat Sint-Nicolaas er heel waardig uitziet. Buiten zeer waardig, Salomon. Alleen die kouzenvoetjes, hè? dat is wat tegenaardig, vind je ook niet? Ja, inderdaad, dat is ook wel een erg klein plaasje. Hè? Ik had gedacht dat plazen altijd veel groter waren. Wat is die mooie staf, hè? Paulus kijkt verschrikt naar de hark die Wipper voor een staf aanziet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 En nou moet ik net doen of er niets aan de hand is. <tries> Daar zit hij nu te midden van al die dieren in zijn eigen boom... met een baard die ieder ogenblik van zijn eigen baardje kan glijden... omdat het touwtje achter zijn oren geknapt is. Niemand mag merken dat hij maar een hulp, Sinterklaas, is. Gelukkig schiet het hem plotseling te binnen... dat hij de grote zak met cadeautjes bij zich heeft... Als hij nu maar eerst met die cadeautjes bezig is, dan zullen de dieren waarschijnlijk geen tijd meer hebben om op hem en op zijn wiebelende baard te letten. En dan staat opeens de trouwe Uhuburu naast hem en die fluistert in zijn oor. hoor, Paulus, ik zal je wel helpen. Paulus verslikt zich haast van schrik, omdat Uhuburu zijn geheim geraden heeft. Maar daarna voelt hij zich toch machtig opgelucht, want nu is er tenminste iemand die hem bij kan staan. Wel, uh, laat mij die zak nog maar even openmaken, Sint-Nicolaas. Oh, graag, Mijn oude vingers zijn wat stijf geworden, zie je? Ah, de zak is al open. En daar is het eerste cadeautje. Misschien wil jij even lezen wat erop staat, ongeboren? Natuurlijk, Paulus. Paulus? Wie zegt er nou dat ik Paulus ben? Dat beweer ik helemaal niet, maar dat staat op dat pakje. Oh, dit dus pakje is voor mij. Nee, nee, nee, wat wel ons niet? Dat pakje is voor Paulus. Oh, juist ja, dan moet ze Nicolaas zich toch vergist hebben. Want hij wist dat ik, ik bedoel, ik, ik wist dat hij, eh... Uh, Paulus, als Paulus terugkomt, dan krijgt hij het wel van ons, hoor. Ja, ja, ja, dat is dan wel goed. Hè? Ik krijg het wel als ik terugkom. Nou ja, ik bedoel, als Paulus terugkomt, dan zal ik het mezelf wel geven. Oh, nee, dat bedoel ik ook niet. Ik wil zeggen dat jij het al later wel aan mij geeft, hè, oeboer. Zeker, Sint-Nicolaas. Ik zal ervoor zorgen dat Paulus dat pakje krijgt. Maar als het u was, dan zou ik nou eerst eens wat stroomen. Oh, ja, dat is ook goed oh weet. Nou, oh, dat gaat niet dan, hoor. O, o, o, o. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, nou, jullie hoort het wel, het feest is nu in volle gang. Iedereen zit te snoepen en overal worden cadeautjes uitgepakt. Het wordt bijzonder rumoerig in de kabouterboom... en te midden van al die drukte let gelukkig niemand op Sint-Nicolaas... die steeds meer van zijn waardigheid verliest. Stel je eens voor, de baard van de Goede Heilige hangt aan één oor... en onder die baard is duidelijk een kabouterbaardje te zien. De snor zit grondig scheef en de mooie witte pruik hangt in een vreemd knoedeltje... bovenop het kale bolletje van Paulus. Maar behalve Uwuburu merkt niemand daar iets van. Ze hebben het allemaal veel te druk met snoepen en geschenken uitpakken en Sinterklaasliedjes zingen. Paulus zelf weet ook niet hoe vreemd hij eruit ziet. Te midden van al die drukte zit hij voortdurend op een heel bedaarde manier met zijn hoofd te knikken... en meent nog steeds dat hij sprekend op de echte Sint-Nicolaas lijkt. En wat Uwuburu betreft, die brave uil doet de grootste moeite om de aandacht van deze zogenaamde Sinterklaas af te leiden zelf zet hij steeds nieuwe liedjes in en dan zingt iedereen wel mee, tot hij bemarkt dat Gregorius weer half zit te slapen. Oula, Gregorius, dat gaat zomaar niet. Iedereen heeft al voor Alphons Nicolaas gezongen behalve jij. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik zal wel zingen, maar niet zo doen we allemaal. Duister, niemand mag meer duwen. Dan heeft Gregorius gerekend. Hier, jij gaat hier nog voor Sint Nicolaas staan. en, en, en geeft nou maar.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 Vol van gumtoffer, oh wat zijn wij, hoe Vol van Voel dan gumtoffer, hupeligheid, in de zintoffer, in dit zintoffer, in de zintoffer, in de zintoffer, in de zintoffer, een de Ik in de zintoffer, in de zintoffer, in de zintoffer, in de zintoffer, in de zintoffer, in de zintoffer, in de zintoffer, in de wat is er gebeurd? Paulus heeft zich van pure pret op de knieën geslagen en hij heeft daarbij vergeten de baard vast te houden. Ze hebben hem opeens allemaal herkend. Iedereen heeft de baard zien vallen. Iedereen heeft gezien dat er een rond rood Paulushoofdje onder die prachtige mijter zit. En of Paulus zich nu al probeert te verstoppen in zijn wijde mantel, het is te laat. Het geheim is ontdekt. En ja hoor, er staat werkelijk iemand voor de deur. Maar het is niet het paard, zoals ze allemaal denken. Juist op het moment dat Paulus er wanhopig door wil gaan, hoort hij een bekende stem. Zwarte Piet, ben jij het werkelijk? Ja, ik zijn werkelijk een heurzijn, Sint-Nicolaas. Oh, Sint-Nicolaas, bent u daar ook? Wat heerlijk. Wat ben ik blij dat u gekomen bent. Het is allemaal verkeerd gegaan en ik heb toch heus erg het best gedaan. Jouw schuld is het niet, Paulus. Jij hebt echt gedaan wat je kon. Maar ik zelf ben een beetje dom geweest. Nooit had ik een geschenk voor jou in die zak mogen stoppen. Het was wel een moeilijk ogenblikje, hoor. Toen dat pakje tevoorschijn kwam. Als u uw broer er niet was geweest. Maar ik vind het fijn dat u zelf gekomen bent. Ja, ik wilde met dappere hulp Sinterklaas graag persoonlijk bedanken voor zijn gewaardeerde hulp. Maar heb jij dat pakje nu al opengemaakt, Paulus? Nee, dat heb ik niet. Waar is het, geboren? Oh, oh, dankjewel. Dat, dat zal ik nou eventjes. Uh, uh, krijgen, oh! Kijk nou, toch eens een pijpje van echt meerschuim en echt barnsteen. Wel bedankt, Sinterklaas, daar ben ik reuze blij mee. Maar het is veel te erg, hè? Het komt je eerlijk toe, Paulus. En te erg is het zeker niet, want je hebt een zware last van mij overgenomen. Als ik zo eens rondkijk, dan geloof ik toch wel dat iedereen tevreden is over deze ja. avond. Waar of niet? Paulus en zijn vrienden brengen Sint-Nicolaas Ik zingend nog naar de rand van het grote bos. En vanuit de verte zien ze hoe de goede heilige op de griezelige paard klimt en al wuivend de goede op Dit was een ingekorte versie van Paulus als hulp Sinterklaas uit 1957 afkomstig uit Particuliere Bron. Ik dacht eigenlijk dat het 1962 was, maar nou ben ik ineens het bijster. Goed, eh, Particuliere Bron dus, want er waren vaders... die in die tijd dus de Paulussen voor hun kinderen hadden opgenomen... op de bandrecorder. Vandaar dat het geluid nogal oud en een beetje stoffig klinkt. De samenstelling, het geluid en alle stemmen... die waren van Jean Dulieu, de geestelijk vader van Paulus de Bosca-Bouter. De complete niet-ingekorte versie die is terug te luisteren op het radioweblog. En dat adres is vpro.nl. Radioarchief. En dan moet je even zoeken op de term Hulp Sinterklaas. De gerestaureerde Paulusverhalen zijn te krijgen bij het Paulusarchief. En voor informatie daarover gaat u naar www paulusarchief.nl. En dan komt hij vanzelf ook uitgeverij Meulder tegen. Trouwens, van die geestelijk vader van Paulus de boskabouter Jean Dulieu, pseudoniem van Jan van Oort... verscheen afgelopen week de biografie Paulus de boskabouter of het dubbelleven van Jean Dulieu... geschreven door zijn dochter, Dorinde van Oort. Vragen en opmerkingen over woord... die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. En uh, schrijven naar de VPRO, dat kan ook via postbus 11... 1200 JC in Hilversum. Volgens mij hoor ik mijn collega dat nu ook zeggen. Tot zo. 1200 JC in Hilversum.